De spanningen in Irak zijn de laatste weken opgelopen sinds de Shiitische premier al-Maliki een arrestatiebevel uitgaf tegen de Soenitische vicepresident. Vorige week vielen bij aanslagen in verschillende Irakse steden tientallen doden. Op het gala van de wereldvoetbalorganisatie FIFA is het wereldelftal van 2011 bekendgemaakt. Dat wordt elk jaar samengesteld door 50.000 profvoetballers. In het elftal zitten negen spelers van de Spaanse clubs Barcelona en Real Madrid, zoals Iniesta, Messi en Casillas. Manchester United levert twee spelers, Vidic en Rooney. Op het gala werd de coach van Barcelona, Guardiola, uitgeroepen tot beste coach van 2011. De Bulgaars franse pianist Alexis Weissenberg is overleden. Wijsenberg gaf over de hele wereld concerten en werd gerekend tot de beste pianisten van de 20 e eeuw. Volgens kenners spaarde hij virtuositeit aan muzikale diepgang. Op zijn repertoire stonden onder andere Bach, Beethoven, Liszt, Chopin en Rachmaninov. Alexis Wijsenberg, die ook faam genoot als pedagoog, was 82 jaar.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 Bye. En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Colden ZFM in het nieuwe jaar. Joop, goedenavond. Joop, goedenavond. Goedenavond, Daan. En luisteraars, uh, allereerst natuurlijk uh, gelukkig nieuwjaar. jaar. Beste wensen, maar dat lijkt me niet meer dan logisch. Hey. Ja, de eerste keer weer van het jaar en dus is weer meteen een speciale. Want uh, we hebben een gast, we eigenlijk twee gasten vanavond in de studio. Maar waar het eigenlijk om draait, dat is het, uh, het, uh, het lijstje wat uh, Marco Termis, de schrijverdichter van de Sanfordse bodem. Uh,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 Graag ja tegen. Ik uh, ben zelf ook een groot muziekliefhebber. En, uh, ja, specialist als Mick Boskamp. en dat is natuurlijk een genot om daarna te luisteren. Jazeker. Voor alle informatie die hij er ook nog bij heeft uh, vermeld. Um, ik had het er al over, je bent schrijver, dichter of dichter schrijver? Ik ben uh, mens. Ja, buiten de <laughs> nee, tot... ben schrijver. Yes, je, bent, je noemt ja. jezelf schrijver, oké. Okay. Ja. Um, de vierde.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 produceren, produceren, want we willen ze snel mogelijk weer een nieuwe van je hebben. Nee, ze, okay. ze dicteren eigenlijk helemaal niets. Er is maar één, uh, één slavendrijver uh, die Marco kan sturen en dat is hij zelf. Dat is Marco te zelf. Ja.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 Ja, nou dat zijn uh, voornamelijk romantische gevoelens die ik bij dat nummer heb. En dan uh, The Young Living Boy in New York, een prachtig nummer van het album uh, van uh, Simon en Bridge over Troubled Water. Ja, hun vijfde studioalbum, hun laatste. Ja. En uh, als ik me niet vergis was dit track nummer 8. Dus dat zou en, goed kunnen. Ja, en dit gaat over, het was eigenlijk de, de B-kant van uh, Cecilia. De A-kant van ja, Cecilia, ja, ja, ja, ja. B-kant. Uh, het geeft haar enorm mooi weer wat uh, Simon als vriendschap uh, voelde yeah. voor uh, Garfunkel die op dat moment een filmopname had, Catch 22, met Joseph Heller. Oké, okay. laat ze me horen dan. You pack my bags last night, Zero hour, 90. and i'm gonna be high as a kite by then Bye. to raise your kids In fact, it's cold as hell And there's no one there to raise them Shine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 uit de film? Ja, Midnight Cowboy. Ja, even de ja het is eigenlijk dus eigenlijk... Ja, een... schitterend. Hè. Redzo, Rizzo uh, Natuurlijk prachtig. Een cultfilm eigenlijk, hè? Ja, de enige X-rated movie, Triple X, uh, ja. die ooit uh, Oscar gewonnen ja. heeft. Oh, ja, ja. <laughs> dus, uh, je ziet, uh, aan alle kanten ben ik gedekt, wat dat betreft. <laughs> ja. En uh, hoofdrol uh, John Voigt. Ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. De vader van. Ja, en Jane. Ja, de vader van Angelina ja. Jolie. En uh, Angelina Jolie... Uh,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 Ja. Er is niks meer mee? Nee, er is zeker niks meer mee. mee niet. We kunnen ook een uur vullen met, uh, met, drie, oh, met, drie, met drie of vier nummers. Ja, <laughs> Eentje je ook nog eens moeten. <laughs> Even uh, de Bagla open trekken. Ja, ja. Of Ravel. Dan uh, als uh, laatste van het boxen van drie uh, gaan we naar... Uh, Eigenlijk voor mij, na het begin van de muziek, en dat is 1969 geweest tijdens het Woodstock Festival, kwam ik in aanraking met Crosby, Stills en Nash. Later is jong erbij gekomen. Daar gaan we een nummer van draaien, Sweet Judy Blue Eyes. Het is een live nummer, dat ja. ik uit heb gezocht. Het duurt ook erg lang, dan moet u weten dat alvast 9 minuten. Niks aan de hand met uw radio, we gaan het <lacht> gewoon helemaal draaien. Dans Marco. Ja.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 voor mij is Woodstock is echt uh, Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, zeker, zeker. Goed time. We gaan ze laten horen. Harry Nielsen, Rolling Stones en Crosby, Stills, Nash en Young. We'll breathe. You people have got to be the strongest bunch of people I ever saw. Three days, man. Three days. We just love you. We just love you. Tell them who we are. I don't know if you just sing. Hello, Tess 49, 65. Hi. <laughs>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 Genieten Mark, Ja, en dat zelf een hoop praten. Oh, dat doet Nee, Dat is nou ja, echt fantastisch. Schrift. Prachtige close man. harmony. Ja, en ja. ja die hele sfeer van die, uh, van die groep. Het, het, die ja, show. Maar ook die, die er zijn gekomen en die vooraf zijn gegaan aan deze groep, is allemaal geweldig. Ja. We gaan ook oh, mijn brilje op de Ja, Dan kan daar iets Kayak ja, voorlopig Kajak. de enige die het uitgezocht Ze zo meteen op een Nederlandse uh, uh, productie draaien. Ja. Kayak en uh, nou vertel maar. Nou ja, uh, kayak is natuurlijk het uh, staat uh, is het metafoor voor het huwelijksbootje wat gezonken is. <laughs> met name Je met de nummer uh, die hebt. Met name de nummer natuurlijk. Ja uiteraard. Ruthless Queen. Uh, ja, ja, zij was de koningin van maart. Ja.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 we gaan uh, dan voor u draaien, God Only Knows En dan uh, Jacques Brel, je vroeg een nummer wat ik niet kon vinden Heel raar, dat gebeurt niet zo gek vaak Nou, nee, Jacques Brel is dat <laughs> Maar uh, we hebben meegenomen Nummer Kietepa ja. Een heel bekeurig nummer natuurlijk mm -hmm. een van, uh, ja, Ik hou niet zo van Frans muziek maar Jacques Brel Ja meneer, dat is uh, nou, goed ja. denk ik. Voor jou is dat dan een, uh, <laughs> Nou ja, laten we maar zeggen een Belg Een Belg, ja, ja. <laughs> Goed, Ruth and Screen, God Only Knows En Nummer Kietepa, achter elkaar voor u Je zegt let op. Dan. <laughs>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 Ja, ja, ja, ja, het klokje van gehoorzaamheid weer, Marco. Dankjewel voor jouw lijstje. Ik vond het heel interessant. We hebben bijna alles kunnen draaien. Wat we niet uh, hebben kunnen draaien, dat is eigenlijk Chicago. Ja, nou, jongens, nou, dat horen we nog een keer. Ja. Nou, volgende keer bij het volgende boek. Ja, nou goed, graag. <laughs> het eh, we gaan de show uit met, met nog een nummer waar jij bepaalde herinneringen aan hebt. Die zullen we niet voor de microfoon halen. Maar jij hebt een hele tijd uh, iedere avond uh, dit nummer beluisterd. Ja. Het was een herkenningsmelodie van uh, Met het Ook op Morgen. Klopt. Een boetenachtvrounde van Reinhard heb je nog meer met Mai? Want die heeft ook nog hele mooie Nederlandstalige nummers gemaakt. Nou, eigenlijk niet. Het nee. Nee, dus is echt weer spe specifiek dit nummer. Nee, want dan zou ik eerder uh, Herbert Greunemeyer, uh, altijd oh, nee. artiest, uh, nemen. Daar heb ik echt uh, veel mee met Greunemeyer. Ja, okay. Maar uh, ja, dit specifieke nummer. dat. Uh,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 Für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh. Für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Gute on the... Nacht, Freunde. Es wird sehr an die Feedback, and not a crazy them out away and forget about it. Het is zo'n En zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.